Na een tip vonden agenten op een kerkhof bij de hoofdstad Nicosia een lijk. dicht bij de plek waar de oud-president eerst lag begraven. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat het lijk inderdaad van Papadopoulos is. Eind vorig jaar werd het door onbekenden opgegraven. één dag voor de eerste herdenking van Papadopoulos' overlijden. Niemand eiste de verantwoordelijkheid voor de daad op en ook het motief is nog altijd onduidelijk. Papadopoulos was van 2003 tot februari 2008 president. Hij loodste Cyprus de Europese Unie in. In december 2008 overleed Papadopoulos. Het CDA en de VVD kunnen de crisis- en herstelwet waarschijnlijk doorzetten. De ChristenUnie in de Eerste Kamer heeft besloten dat de wet niet op de lijst van controversiële onderwerpen hoeft te komen. Die worden overgelaten aan het volgende kabinet. Dat betekent dat er nu een meerderheid is voor de wet in de Eerste Kamer. De wet moet het mogelijk maken dat een aantal grote projecten versneld wordt uitgevoerd. Honden in Groot-Brittannië krijgen een chip geïmplanteerd die het mogelijk maakt om de eigenaar op te sporen. Dat staat in een plan dat deel uitmaakt van een reeks maatregelen om aanvallen van gevaarlijke honden tegen te gaan. Ook worden hondenbezitters verplicht om een WA-verzekering af te sluiten voor schade die hun dier toebrengt aan anderen. In de Amerikaanse staat Californië heeft een automobilist tijdens het rijden de hulp ingeroepen van de politie omdat zijn Toyota Prius op hol was geslagen. De automobilist gaf op de snelweg gas om in te halen en merkte daarna dat het gaspedaal vastzat. De Prius versnelde tot 145 km per uur en was niet meer te remmen. De man belde de politie die de auto uiteindelijk wist te stoppen door bumper aan bumper voor de Prius te gaan rijden. Toyota heeft de afgelopen tijd miljoenen auto's teruggeroepen wegens mankementen. Het weer, zonnig, een graad of zes. Dit was het NOS Show.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 Nou, de balade, la balade des gens. Mijn Franse taal wordt aardig opgehaald de laatste dagen. Onder meer met de courant van Café Oomsteen in Zandvoors. Een heel artikel in het Frans. En ook de Franse muziek natuurlijk bij zondag in Kindermeland. Jorden, la balade des chanséreux. We gaan weer snel over naar het voetbal de wedstrijd van vandaag. Bloemendaal tegen SVI. We verlieten het Cherek bij een 2-1 voorsprong voor Bloemendaal. Hoe is het nu, Cherek? Die stand is nog steeds 2-1. Dit is het voordeel van, van Bloemendaal. Maar SVI probeert te, te drukken. En het is Bloemendaal de bal het zit Heeft aan de van het veld. Is een paddio. het paaltje, Jan? Paaltje, trakt gewoon door. Nou, wie is er weer? Kan weer erbij komen? En die kan er niet bij komen. En dat betekent dat SVI die bal kan oppikken. Maar het is van Jeroen de dikke die meteen die bal weer ver over. Zet hem gaan weer voor. En dan komt Abrams. En die wordt uit de doel van weggekopt. En dan wordt hij doorgekopt door een uh, speler van SJ. Maar dan wordt er wordt een overtreding gemaakt. Daar in het centrum door uh, Alex Rijzenberger. Alex Grijzenberger die net in het strand gekomen is. Uh, voor Kikhommers. Kikhommers moest eraf. Want die kreeg pak voor uh, de rust. Een geweldige schop op ze. Ja, op ze. Op ze En kan gewoon niet verder meer. En dat betekent dat Alex Grijzenberger erin gekomen is. op het middenveld. En dat uh, Tim Weren van het middenveld afgehaald is. En die moet dus uh, nu op de rechtsdekpositie overnemen. En in Sander Beum die de bal uh, overneemt voor, uh, voor Bloemdaal. Maar die fout uh, een niet te bereiken. S.V.I. S.V.I. heeft die bal goed plaatst aan de rechterkant van het veld. En die is nooit te halen door voor de nummer 9, Ronald van der Lucht. Dus die bal die gaat ver over de achterlijn heen. En uh, Pieter uh, Rijtsma, de doelman van Moemendaal, kan alle rust nemen om die bal uh, te gaan halen. En uh, kijken hoe hij hem zal gaan neerleggen om hem dan dus, uh, weer in het veld te gaan brengen. Kijk, Moemendaal een aan aanval kan gaan opzetten natuurlijk. Om op het spel van S.V.I. S.V.I. wat nu de wind in zijn rug heeft. En dan moet Pieter natuurlijk rekening houden. Want ze ballen komen natuurlijk niet zo ver als in de eerste helft. Dan is Rijn normaal zaak is het Pieterijslaag. Gaat trappen met die bal. Schiet hem er ook. Komt uh, er aan de middenlijn. Dan moet dan Joan doorkoppen. En Joan wordt uh, geduwd. En dat betekent in de cirkel in de cirkel is een vrije trap voor, voor, voor uh, Bloemdahl. Dus Jeroen de Dikke, die die bal klaarde om te gaan trappen. Die, uh, nee, die laat het over aan uh, Robert Leunissen. Robert Leunissen die uh, komt er nu aan om die bal te gaan gaan, uh, gaan trappen. Komt die bal van Leunissen. Leunissen naar de rechterkant helemaal. Naar Sanderbeuk. Maar die kan er net niet bij komen. Maar het is aan de die het bal goed opgeekt aan de rechterkant. Plaats hem dan door naar Sanderbeuk, Sanderbeuk. Beuk, terug naar Beren. Beren moet die bal binnenhouden, doet het dan ook heel goed. En is die bal weer terug in de cirkel waar hij net vandaan komt. Dus Sebastian Thomas heeft die bal in zijn voeten. maakt een goede actie. Plaat ze van de Michel. Aver, Michel. Oh, Tim Jones, Tim Jones. Laat hem in één keer door naar Sebastian Thomas. Maar die wordt net gehaald. En dat betekent dat nu Broemenda moet oppassen Voor die counter Terwijl Dat Tim John die er goed tussen zit. En die bal probeert echt te spelen. Maar dat lukt niet. Het in jij het die die bal weer oppakt, maar dat is Joos of die er goed tussen zit met zijn voeten. En nou is het Paul Jones die er komt. Die om Joos aan de linkerkant van het veld. Die plaatsen we in Michel Lambros die erbij komen? Nee, die kan er niet bij komen. is SVI die de bal kan oppakken. En dan moet Joost Hofke komen. Joost Hofker laat die bal rustig over de zijland ingelopen. En dat betekent dan ingooien voor Bloemendaal. Ter hoogte van de houdt, Joost Hofker die gaat kijken waar hij kan gaan gooien met de bal. Plaatsen dan richting Michel Abrams. Michel Abrams moet dan bij die bal komen en maakt een overtreding. En dat betekent dat zij voor SVI En dat we hier gespeeld hebben een kleine twaalf minuten met de stand natuurlijk. Dankjewel Cherk de Blauw. We gaan eens even kijken naar de tussenstanden in de Divisie.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 I think we're gonna...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 Aan de zeeweg tussen Overveen en Bloemendaal aan zee. En twee informatiepunten bij Elswoud en het Kennemerstrand. Met de uitbreiding kan het Nationaal Park meer mensen bereiken en beter informeren. Elk informatiepunt krijgt een eigen thema. Op landgoed Elswoud is dan landgoederen en cultuurhistorie. Bij het Kennemerland kunnen mensen in de toekomst terecht voor informatie over kunst en klimaat. Mogen we heel even onderbreken? Ja, ja, want we hebben een penalty. Oké. Okay.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 Precies in uh, tussenin uh, gepositioneerd uh, met de, de nummer 3 uit de, de divisie 1. En dat is die hele grote silhouettewagen uh, waar onder andere ook Mike Hezemans in rijdt. Ja, is wel een naam uh, vandaag in, uh, in deze DMT-race. Want Mike Hezemans heeft ook een uh, behoorlijk plat ervaring als het gaat om via gt races uh, rijden. De vierde plaats uh, is, uh, als we dan toch nog even verder gaan over de familie Blekenmolen. Kees Bouwhuis en Michiel Blekenmolen die rijden op dit moment op de vierde plaats uh, rond met de Porsche.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 heel erg spectaculair is dat uh, dan niet. Uh, de situatie zoals die op dit moment is uh, na een uh, na een, nou, laten we zeggen na drie uur rijden is dus als volgt: uh, Sebastian Bleekman samen met uh, Ronald van Laar uh, leiden op dit moment uh, de, zeg maar, uh, de wedstrijd. Daarachter zitten dus uh, van der Koff, Afres en Werkman. Dan nieuwe huis samen met uh, Heesemans onder andere. Die vinden we dan op uh, plaats drie terug. In de divisie twee is uh, de koploper, uh, of zijn de koplopers... Natuurlijk uh, de mensen die vorig jaar de, de titel wisten binnen te halen. Dat is uh, Rob Laat en Theo de Prenten Daarachter vinden we dan met uh, auto nummer 204. Leo en Sander Edman met een BMW 130i. En zij worden weer achtervolgd door Sandra van der Sloot en Rob Oerekamst. Maar volgens mij is die, inmiddels, uh, zijn uh, die twee uh, al van plek uh, gewisseld. En uh, rijdt uh, die equipe nu voor de, de equipe van Edman... Uh,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 En die is uh, bezet door de familie Braams samen met Duncan Huisman. En dat uh, is uh, de situatie wat hier is. En dan hebben we ook nog even kijken voor uh, de, de Zandvoortse uh, inbreng. Op de 31e plaats rijdt uh, Peter van Tijn samen met Peter Fut. En op de 40e plaats vinden we Marijn van Kalentaat samen met Danny van Dongen onder andere terug.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 Of een kilo uh, wordt, uh, wordt ingezet. Dat heeft allemaal te maken van, uh, van ja, zoveel mogelijk kilometers maken. En kijken of we uh, de, of alles uh, wel goed op orde en dat is. Uh, staan. Dat is een beetje het uh, verhaal eigenlijk van de Final Four. Dus wat, wat het publiek betreft, nee dat is het niet. Maar uh, voor de rijders is het uh, meer een testbeurt. Ja, als het maar gezellig is Jaap. Tot. Ja, nou ja, voor de rijders wel, maar ja, voor ons, uh, zeg maar, media is het wat minder interessant. Je komt wel wat binnen, maar ze zijn wel wat ontspannender. En normaal gesproken is het bij a evenementen als het echt om omgaat, ja, dan willen ze nog wel eens een keer uh, zich helemaal wel uh, terugtrekken. En dan heb je dat, uh, ja, dan heb je dat soort uh, dingen te maken. Hey, ja, dankjewel. En uh, voor de finale komen we zo rond half vijf bij je terug bij zondag in Kennemerland.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 just haven't met you yet they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 Zondag in Kermeland. zomerse muziek gesproken bij Zondag in Kinnemeland. Nou, hoort deze plaats zeker ook bij. Je hoorde Matthew Wilder en Break My Strides. Gaan we gaan weer snel over naar Tjerk de Blauw... ...voor de voetbalwedstrijd Bloemendaal, SVI. Tjerk. In de eerste uh, 3-3 geworden in die wedstrijd... ...tussen Bloemendaal uh, en, uh, en SVI. En het was uh, net SVI die scoorde. Die bal Die kwam voor, die werd weggetrapt. en kwam in de kluts... ...en kwam er uiteindelijk toch nog voor de speler van SVI. Die stond uh, voor het doel... En die komen we zo intikken. En dat betekent hier dat die wedstrijd 3-3 staat op dit moment. Ja, en uh, hoe lang hebben we nog te gaan? Een minuut of vijf, uh, zes, zeker in die wedstrijd. Betekent de strand op dit moment 3 tegen 3. En uiteraard straks meer, want dan uh, gaan we de finale nog even meenemen... en het naverslag van deze wedstrijd. Yo, yo, yo. Met zo'n lekker nummertje op de zondagmiddag bij CFM en AB Radio. Dan word je wel wakker, lijkt me zo. Je de uh, REO en Wake Up. Uh, ja, gewoon uh, serenade heet het eigenlijk. Een lekker singeltje. Het slot van de wedstrijd van vandaag. Bloemendaal SVA. Een aantal aanval aan de rechterkant van het veld. Water Snel. Die zet die bal voor. Komt die bal! En die zou er zo wat in zeggen. Dus dat was een hele goede actie van Water Snel. Maar hij gaat net te langs de kruising voorlangs. En dat betekent dat die kant bekeken is. En dat SCI nog een aanval kan gaan opzetten. Dus een mooie wedstrijd hier vandaag. Om aan te kijken dat krijg je honderdduizenden. Een veel doelpunt. 3 tegen 3 natuurlijk. De stand op dit moment. Maar dat betekent dat er nog van alles mogelijk is in die laatste minuten. Hier op de bergen. Het is het doelman van SCI. Die pakt die bal op. Gaat er meteen ver En die trappen moet je gekopt worden. En zo zal goed wegkomen. Maar het is SVR die de bal weer oppakt. Komt naar de linkerkant van het veld. Komt die bal dan? En die gaat uit. Dat betekent dat Joost die bal nog genoeg gaan halen. En nog een keer een spel kan gaan, gaan, gaan brengen. Joost Hofke pakt die bal op. Gaat kijken waar die één kan gooien. Gaan we naar de linkerkant. Dan moet daar Tim Jones bij komen. Tim Jones pakt die bal niet. Komt er drie bij komen. Maar die bal die wordt over het nee, dat Betekent het een voor, voor uh, Bloemenal? Nee, hij gooit dan aan de andere kant op SCI. SCJ gaat die bal halen. Dat betekent dat hij daar kan gaan opzetten. En hoe lang hebben we nog in deze wedstrijd? Het is nog een minuut of. Uh, hier zeker te gaan, denk ik, hier op de werkweg. Op de, op de SVI, gooit die bal in, gaat dan richting de spitsen waar is de dikke die hem goed weghaalt. Toch komt die bal weer bij SVI. en dan moet er alle ijzerwerken achteraan. Alle ijzerwerken, pak die bal erop, maakt een overtreding. En dat betekent in, in de cirkel een... een, een, een en, uh, in de cirkel een overtreding voor de uh, SVI. En SVI gaat die bal snel nemen. Plaatsen dan meteen aan de linkerkant van het veld naar uh, Henk uh, Swiers. Henk Swiers heeft die bal aan de rechterkant. Krijgt dan Tim Bieren bij zich. Tim Bieren. Plaats die bal goed tegen zijn benen aan van hier. En dat betekent dat Roemedaal kan gaan ingooien. dan Alex IJsberger aan de rechterkant van het veld. Pak die bal op. Kan hem niet meer houden. Dat betekent dat hij er nog een ingooi voor Bloemendaal. Uh, voor, uh, dus Alex die mag gaan gooien. Zegt Tim Bieren, doe jij het maar. Tim Bieren die net was van Zeur had. dus die moet eventjes uh, kracht pakken. Ja. Komt hij ingooien aan de rechterkant? Het is dus Tim Jong. Tim Jong, Gaat kijken wie hij kan spelen. Waar ze hem door naar de Aalgijsberg. Naar naar Aalgijsberg, naar naar maar later snel. te nou, snel, die kan hem weer niet binnen houden, want Dat betekent een ingooien voor SCJ. Oh. Aan de linkerkant van het veld. SCJ gaat kijken wie niet één keer gooit. Gooit hem dan maar. De nummer 11, Hank Zwie. Hij heet de ballen zijn voeten. Ziet je spitsen lopen. Dan moet je route niet komen. En die plaatsen terug naar de Doelman. En dat betekent dat er niks aan de hand is. En daar kan je niks aan doen. Dat mag niet. En dan komt hij wel ver en diep richting de spitsen van de maar En die kunnen er niet bij komen. Dat betekent dat SCJ nog een keer eruit kan komen. is dus daar. Uh, uh, Jeroen de Dikker die die bal ook pakt. Jeroen de Dikker, nog een keertje. Komt die bal op de rechterkant voor uh, de uh, nummer uh, 16? Terry Leuna. Die houdt die bal hoog voor. Het is de Bastien Thomas die hem wegtrapt. Het is het Joost Hofke die hem pakt? En die kan hem niet houden. En dat betekent dat die bal dus. Uh, uh, dat, die, dat er niet een komt van mensen wie jij hier. Joost Hofke komt er weer weg. Moet nog een keer koppen. Doe dat dan ook. En die Deun die je dus weghaalt. Maar dan is Tim John. Tim John heeft die bal voeten. En dan wordt er een overtreding gemaakt met Tim John. En dat betekent een vrije trap voor de, de bloemendaal. Joost Hofke legt snel die bal klaar. Zal hem lang en diep gaan, gaan trappen. Richting, richting de spitsen natuurlijk. Dus geef het is een scheidsrechter. Kijk, geeft een fijntje kwam in die bal. Plaatsen ze dan op Tim John. Tim John, bal aan zijn voeten. Gaan kijken hoe die heeft gespeeld. Plazen ze hem een deel dat recht En die bal die komt niet aan. En dat is uh, don bal En dat betekent het dus leun is Leunussen die, die bal kan halen. Het is Joosov, kan hij dus Jozefke, hem goed wegklapten, dat is het gevaarlijk geworden hier. En dan is het denk ik dat hier, vlak voor oh, mijn neus, dat hij nog een ingooi kunnen gaan nemen aan de rechterkant van het veld. dus daar uh, komt hij wel. Joosov kan die bal niet kan houden. Komt hij bal, bal voor? En die gaat ver en Dat betekent dat die kansen gekeken is. En dat uh, Pieter Rijs, waar de doelman van, uh, van, uh, van, uh, van uh, Bloemenau, uh, die bal kan gaan pakken. En die zal hem ver en diep gaan, uh, gaan trappen. even op later. later.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 Dus uh, Joost Hof krijgt die bal klaar. Moeten we daar al ver naar voren om te kijken of ze nog wat kunnen doen. Paul uh, Jones staat er, Tim Jones staat er, Watersnel staat er. Komt die bal dan richting uh, Watersnel. Die kan er niet bij komen. Dan zegt jaar die hem En dan moet die bal nu weghalen voor worden daar. In de verdediging van Van Bloemedam. Samen zijn ze weer de heer tussen zitten. Moet het doorspelen naar Watersnel. Watersnel aan de rechterkant. Moet er al snelheid langs gaan. Doet dat er ook heel goed. Gaat om ze maar heen. Moeten we nu voorrijden.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 Svij, plaatsen meteen diep richting de spits. Dan moet luisteren, dus die, die bal pakken. Doet hij dan ook? Die trappen weer daar naar voren. maar zeggen Svij weer om die die bal kan pakken. aan de linkerkant van het veld of vier Aan De linkerkant. Maar de Sebastian Thomas die goed eruit gooit die bal en dat betekent een ingooi in de overkant van het veld aan de linkerkant voor de SCI. SCI staat te kijken op ze spel? Ik weet niet hoe lang je nog laat doorgaan, maar en ik heb tijd. En dat betekent dat die wedstrijd afgelopen in een 3-3 stand hier op de weg. weg.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 Today Oh but I And the face. You knew that he was there on the case. Now he's in love.